9 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Bij, op filmopnamen die zijn gevonden in het huis van Osama Bin Laden in Pakistan... is te zien hoe de terroristenleider naar nieuws over zichzelf keek op televisie. De Amerikaanse regering heeft delen van vijf filmpjes vrijgegeven van Bin Laden... die zijn meegenomen bij de inval in Abbottabad. Die beelden moeten dienen als bewijsmateriaal... dat de man die om het leven is gebracht inderdaad Bin Laden was. Het is overigens niet duidelijk of de beelden ook in de villa zelf zijn opgenomen, waar hij door de Amerikanen is doodgeschoten. Op de vrijgegeven opname is ook te zien hoe Bin Laden oefent voor zijn videoboodschappen die hij de wereld instuurde. Volgens een hoge veiligheidsfunctionaris van de VS was de Pakistanse schuilplaats het centrum van waaruit Bin Laden Al-Qaeda bestuurde. Er zou een grote hoeveelheid informatie zijn aangetroffen die dat beeld bevestigt. In de Syrische kustplaats Banias zijn zeker zes betogers doodgeschoten. Onder hen zijn vier vrouwen die meeliepen in een protestmars. Aan die betoging deden alleen vrouwen mee. Vanochtend trokken Syrische tanks de stad binnen om betogingen de kop in te drukken. Volgens ooggetuigen vormden de demonstranten een menselijke keten om de tanks tegen te houden. Banias is een van de vele plaatsen in Syrië... waar de laatste weken wordt gedemonstreerd tegen het regime van president Assad. Het filmfestival in Cannes vertoont de nieuwe films van twee gevangen Iraanse filmmakers. Het zijn Jafar Panahi en Mohamed Razulov, die in december in Teheran werden veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf, omdat ze in hun films kritiek uiten op het Iraanse regime. Het festival de twee regisseurs eren met de vertoning van de films die zij vlak voor hun gevangenschap maakten. Het filmfestival in Cannes begint woensdag en duurt tot en met 22 mei. De openingsfilm is Midnight in Paris van Woody Allen. Het weer. Het blijft nog lang warm. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 23 graden. In de middag vanuit het westen kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal. Bij Kia zijn we gek op het getal 7. Daarom zijn er nu de Kia Venga 7 en de Seat 7. Twee speciale uitvoeringen, beide met 7 luxe extra's. Waaronder full map navigatie met touchscreen, cruise control en achteruitrijcamera. Ga snel naar de Kia-dealer en ontvang tot wel 2000 euro voordeel op de Venga 7 en de Seat 7. Kia, waar 7 jaar garantie de standaard is. Zembla deze week over antibiotica, het medicijn dat infecties bestrijdt. In de kippenindustrie wordt veel antibiotica gebruikt... en in kippenvlees zitten nu zoveel bacteriën dat er gevaar is voor de volksgezondheid. Zelfs in sommige groenten zit nu deze bacterie. Opnieuw het Antibiotica-alarm in Zembla, vanavond half elf bij de VARA, Nederland 2. Nog goedenavond. We maken het gebruiker een rondje langs de velden. Beginnen in Rome bij Bas Tichler. 0-0 Roma, Milan, 17 minuten. En de schop die Brigi zo even kreeg van Gattuso... is hem dan toch voor grote problemen komen te staan... die niet meer opgelost kunnen worden, ook door de verzorger. Hij moet naar de kant en is vervangen door Alejandro Rossi. 0-0 in Rome. En vandaan als meer voor het handel tegen Emmen en omstreken... Richard van Maden. 18 minuten bezig in de eerste helft. Gelijk opgaande strijd 7-7 in de Bloemhof in Aalsmeer. Nog twee speelronden in de play-offs vol en dan al zeker van de finale wedstrijden. En de vraag is nu nog wie wordt de tegenstander. Aalsmeer en ENO, beide dus nog in de race. ENO heeft één punt meer. a little green bang. De George Baker selectie met Little Greenback. Bas Tegeler bij het voetbal. Het balbezit voor Ibrahimovic, voor AC Milan in de wedstrijd tegen Roma. Kwart zit erop, 0-0 stand. Milan heeft dan een punt genoeg om kampioen te worden. Dat zou overigens voor het eerst zijn sinds 2004 dat Milan kampioen wordt. In Amsterdam zeggen ze nu tegen elkaar, goh, zij ook, ja, zij ook. Het is heel lang geleden, toen kwam Juventus namelijk. Die titels die later zijn afgepakt, weet u nog. En toen kwam er een hele serie van Inter. En nu dus toch normaal gesproken weer... AC dat dus in de laatste drie wedstrijden aan één punt genoeg heeft om dat kampioenschap naar zich toe te trekken. Roma kreeg wel de beste kans van de wedstrijd. Zo even Fusinic 100% kans aangeboden vanaf de rechtervleugel. Prachtige steekbal bij de tweede paal. Kon hij de bal eerst nog aannemen en vervolgens schieten. Maar hij liet de bal ietsje te ver van zijn lichaam afspringen. Zodat de doelman van Milan Abiati nog zijn doel uit kon. met een knappe redding Voorkwam dat Fusinic kon scoren. Dat had eigenlijk de 1-0 voor Roma kunnen zijn. Verkijk je er niet op, want Roma is nog altijd in de strijd om een plaats in de voorronde van de Champions League. En heeft er alle belang bij om in deze wedstrijd tegen AC Milan een goed resultaat te halen. En laat zich dus niet zomaar door Milan wegzetten, kampioensaspiraties of niet. Hoekschop voor Roma, 23 e minuut van de wedstrijd. Boudisso mee, als lange man van achteruit. Dan gaat de bal ver langs, die gaat helemaal buiten het strafgebied, merkwaardige corner, die wordt dan door Seedorf nog verder weggekopt richting de middenlijn. Daar had normaal gesproken, neem ik aan, van Roma een schutter moeten staan. En misschien bij het trainen hebben ze dat ook wel zo getraind dat er een schutter stond. Maar misschien was dat wel Brighi. Die dus net naar de kant is gegaan, geblesseerd. En heeft zijn vervanger Rosi, geen idee wat er van hem werd verwacht. De matchwinner trouwens Rosi van de wedstrijd van vorige week. Toen die in de 95ste minuut in het duel tegen Bari de 2-3 maakte. Weer kans voor Roma, bijna. Weer Fusinits trouwens. Die de bal bij de tweede paal krijgt. Maar dit keer krijgt Nesta er nog net een voetje tegen. Het is de zoveelste keer dat Milan een flinke waarschuwing nodig heeft van Roma. Omdat Roma simpelweg gevaarlijker is. Maar nog niet doeltreffend genoeg. Een nieuwe hoekschop met 24 minuten op de klok. Getrapt door Totti. De keeper komt. Doet hij daar verstandig aan? Nee, want hij mist de bal. En daar is Roosie met de kopbal. Maar die wil hem eigenlijk weer in de doelmond koppen. En ziet tot zijn ontzetting dat het daar zo druk is dat de bal afstuit op het lichaam van... Ik denk dat dat uiteindelijk het lichaam van Thiago Silva is. Die de bal dan opnieuw over de achterlijn komt. Inderdaad Silva geweest. En opnieuw een hoekschop voor Roma. Dat de druk op Milan in deze fase van de wedstrijd dus wat opvuurt. Bal komt te laag. Rozi wilde wel naartoe, maar wordt eigenlijk makkelijk afgetroefd. Dan komt die bal ook niet bij Simplicio. Een van de aanvallende middenvelders voor de voeten. Maar wel weer opnieuw bij Rozi die de bal voorgeeft. Maar daar ziet dat Thiago Silva vrij makkelijk kan uitverdedigen. Nou ja, uitverdedigen, wegtrappen, veel meer dan dat is het niet. Want Milan staat onder druk in Rome na 24 minuten. Het is 0-0 en vergeet niet dat Milan daar met het oog op de titel natuurlijk gewoon genoeg aan heeft. Loopt Emmen een omstreek al verder uit Richard? Nee, nee, het is omgekeerd op dit moment. Het is meer dat nu aan de leiding gaat. 10-9, 23 e minuut, 7 minuten nog te spelen dus in de eerste helft. En ENO nu in... Balbezit. Eén punt meer op de ranglijst dus dan Aalsmeer. Het is Erik Huizing, de ex-international die de bal nu heeft. Gooit hem naar de rechterkant. Het schot is van Niek Kuik. De bal wordt gestopt door Jeffrey Groeneveld. De 38-jarige keeper van Aalsmeer die al een paar keer gestopt is. Maar steeds weer is teruggekomen. Ook dit seizoen deed René Romeijn halverwege het seizoen opnieuw een beroep op hem. Om Aalsmeer te redden en het uh, bracht het nodige succes. Want Aalsmeer kan nog altijd tweede worden in de play-offs. Het schot nu van Kuik wordt gestopt door door Groeneveld. Dan weer die snelle tegenaanval met die prachtige uitworp van de keeper. En het doelpunt valt dan aan de andere kant van Frank Lubert, de linkerhoekspeler. En hij zorgt ervoor dat het verschil weer twee doelpunten wordt in het voordeel van Aalsmeer. Want de laatste vijf, zes minuten is het Aalsmeer dat domineert. Dat Aanvallend uh, snel en gevarieerd handbal laat zien. En ENO heeft het op dit moment moeilijk. De eerste 15, 20 minuten stond de verdediging sterk. Maar nu is het toch Aalsmeer dat uh, wat beter speelt. Huizing nu aan de kant van de ENO. Er wordt een overtreding gemaakt door Rink. Maar de scheidsrechters laten het spel doorgaan. Dan opnieuw Huizing. Zet veel druk op de verdediging van Alsmeer. Bal gaat naar de cirkel. Daar staat Leon van Schie. Die man die zich altijd zo goed weet vrij te spelen en weg te draaien van de tegenstander. Dat doet Van Schie nu opnieuw. En hij scoort voor ENO. En Brecht. Het verschil weer terug tot één doelpunt. En zo zal het vanavond continu een hele spannende wedstrijd worden. Een hoog tempo aan beide kanten. Beide ploegen spelen met veel passie, veel enthousiasme ook. Vanaf de tribunes waar wat extra plekken ook zijn bijgebouwd. Om iedereen een plekje te geven hier in de sfeervolle Bloemhof. Als meer nu het bal bezit op middenopbouw met Obbens. Hij verdeelt het spel. Bal gaat naar rechts naar Castine. Eno dat verdedigt. Vrij offensief. Bal gaat nu terug naar Obbens. Zij dreigt. Schiet dan toch vanuit de tweede lijn. Dan wordt het schot. Geblokt door Erik Huizing, bal gaat over de zijlijn. Vijf minuten nog in de boeiende eerste helft... waarin Aalsmeer dus leidt 11 tegen 10. We gaan een bijzonder slot van het voetbalseizoen tegemoet. Twee finales, twee keer Ajax-Twente. Morgen, in de Kuip, de eerste wedstrijd van dit tweeluik. Inzet de beker. Ronald van der Geer praat erover met de trainer van Twente, Michel Prudom. Is de positie waarin Twente nu zit... He, met die twee prachtige wedstrijden voor de deur... ook een bevestiging voor uzelf? Ah, ik denk, je, je moet nooit, denk ik, in een collectieve sport individueel denken. Uh, ik denk dat het een, een collectieve werk is van een club sinds een aantal jaar. Van, uh, van een, een, een kern van een aantal spelers die al daar waren, uh, waren verleden jaar. En van de nieuwe spelers ook. En van een nieuwe trainer. Ik denk dat het een continuïteit van een heel uh, goed georganiseerde club. Die heel goed werkt. Niet maar, persoonlijk. Maar, ja. je, maar je staat er toch zelf ook wel met een bepaalde emotie in... dat je denkt, nou ja, ik, ik kwam in een nieuw land voor mij... in een nieuwe competitie... en we zijn toch tot hier gekomen. dus iets waar ik misschien zelf ook wel trots op ben. Ja, natuurlijk ben ik heel trots op dat we... Dat ten eerste in Europa een heel mooie parcours hebben afgelegd... dat we... Wij... ...in strijd zijn voor de beker en voor de titel. Dat is natuurlijk heel plezant voor een trainer... Die, ...en zeker als een buitenlander die komt. Maar nog een keer, dat heeft te maken met de mooie structuur van de club. Want ik ben in een structuur gekomen... ...natuurlijk moet ik ook iets brengen... ...moet ik ook iets proberen meer te geven... Dat ze niet hadden. Uh, maar ik, ik, nog erbij was ik niet. Bijvoorbeeld ik, ik, mijn, mijn assistent, de structuur, de voorzitter, de structuur van de club. De spelers die ook heel veel ervaring hadden van de competitie. En dat helpt een trainer natuurlijk om zo'n groep rond hem te hebben. We kijken allemaal uit naar die twee, twee duels. Fantastisch vinden we het allemaal. Jullie ongetwijfeld ook. Toch is het voor een trainer en ook voor spelers lastig. Ja, lastig. Ja. Je moet het positief bekijken, denk ik. Uh, je, je, je, je kan ook derde of vierde zijn. Uh, je hebt geen druk, maar beleef je ook niet zo'n momenten. Ik denk dat wij allemaal, als we als hadden gehoord in het begin van het seizoen, jullie moeten de finale van de beker spelen en de, jullie gaan de titel in de laatste wedstrijd op Ajax spelen, hadden we direct getekend. Dat we zeggen dat onze seizoen goed was. Nu kan het schitterend worden. Nu is het goed, kan het schitterend worden. Dus uh, je moet... Uh, ook de positieve kant zien. En dat is vooral positief voor mij. Waar ben je als trainer in deze week mee bezig? Ben je met het tactische plan bezig? Fysiek? Of, of is het ook een mentaal verhaal? Ah, fysiek kun je niet veel meer winnen. Ik denk dat de fysieke deel is al achter de rug. Nu, nu gaat het om frisheid, recuperatie, uh, plezier beleven uh, uh, en, en natuurlijk ook een deel tactisch. Want het is al een tijdje geleden dat wij Ajax niet meer gespeeld hebben. Het is, er is een andere trainer dan in die tijd. Hè, dat de twee wedstrijden dat we gespeeld hebben. Hebben. En er zijn een paar dingen veranderd. Dus je moet toch uh, ten eerste herhalen sommige zaken dat wij hadden gedaan tegen Ajax. En ook zien wat de nieuwe nieuwigheden zijn bij Ajax. En, en proberen de juiste oplossing te vinden. Maar hij de druk weg. Want die druk komt er natuurlijk ook op die, op die jongens. Ja, maar die komt neer van buiten. Van binnen zijn we daar samen. We zijn gewoon. We hebben ook uh, wedstrijd in, uh, op inter tegen Inter, uh, tegen Tottenham, uh, in Kazan, in, oh, in Moskou, beter gezegd, in, in rare omstandigheden. Daar was het ook druk hoor. En, en, en nu ja, zijn we binnenin eigenlijk gewoon normaal doen. Ja, ik denk dat het uh, al gek is uh, buiten. Dus binnen <laughs> moeten we gewoon normaal blijven. Blijf gewoon jezelf. Ja, proberen zoals altijd. Vorig jaar een bekerfinale gespeeld met, met A-Gent. Gewonnen. Nu weer een bekerfinale spelen. Is de beleving in België rond het bekertoernooi en in Nederland hetzelfde? Ja, dat was, dat was enorm veel uh, verleden jaar. Want dat was, uh, voor Gent was uh, maar twee jaar geleden dat de finale gespeeld. Maar verloren. En er was enorm veel enthousiasme rond die beker. Maar als ik zie hoe onze supporters in Twente uh, al zijn nu, uh, die, die, die, die, die steunen de ploeg ongelooflijk. Er waren zoveel mensen op training deze week. Natuurlijk was het een, een vakantieweek. Maar ik, ik, ik, ik uh, vind dit enthousiasme terug dat ik had gezien verleden jaar in België. Nog één speler eruit trekken, dat is Ruiz. Daar wordt heel veel over gesproken. Voordeel is denk ik toch dat hij een tijdje geblesseerd is geweest en wat fitter is. En wat lees ik tot mijn verrassing? Hij is verliefd. Nou, mooier kun je een man niet hebben. Ah ja, dat wist ik niet. Dus zie je dat ze voor mij dingen die dat ik geen meehoud en ik wil dat niet controleren. <laughs> <laughs> maar verliefde mannen doen extra hun best, hè? Ja, dat geeft vleugels af en toe. Extra vleugels naar voor mij en ik hoop het. <laughs> en dat eerste, dat hij een tijdje eruit is geweest, is dat nu toch een voorbeeld. Ja, nee, dat is nooit een voordeel om zo'n speler natuurlijk te, te moeten missen. Ik had graag mijn hele kern een hele seizoen gehad, maar we weten ook dat het niet mogelijk is. Uh, en, en ik denk dat wij uh, zelf al Brian niet op een bepaald moment uh, niet op zijn best was. Hij uh, was toch belangrijk voor de ploeg, maar we hebben hem ook de tijd gelaten om op zijn beste niveau terug te komen. En we hebben de indruk dat... Uh, ik kan beslissend zijn in, in die laatste twee wedstrijden. En dat zei Michel Prudom, de trainer van FC Twente, tegen Ronald van der Gier. Richard van der Maanden met de slotfase eerste helft Aalsmeer en een omstreken. 13-11 in het voordeel van de thuisploeg van Aalsmeer. Dus een hele boeiende eerste helft waar we naar zitten te kijken. Al bijna een half uur lang twee ploegen die alles uit de kast halen om de tweede plaats te halen. Wie wordt de tegenstander vanaf 21 mei van Volendam? De titelverdediger, de regerend landskampioen wordt het Aalsmeer, wordt het ENO of toch misschien nog stiekem Lions of Quintus uit Quintshul. Voorlopig de slotfase van de eerste helft met een prachtig doelpunt van Aalsmeer. Een knikworp van Luc Obens. Die gaat de gaat links in de benedenhoek. De keeper van Aalsmeer volstrekt kansloos. En zo wordt het verschil drie doelpunten voor het eerst in de wedstrijd. Een verschil van drie in het voordeel van Aalsmeer. En wat kan Eno dan nu nog in de laatste anderhalve minuut van de eerste helft? Aangemoedigd door 40-50 meegereisde fans vanuit Emmen. Die de trommels hier stuk slaan op de tribunes in Sporthal de Bloemhof. Het is Kuik op middenopbouw. Hij moet het spel verdelen. De architect op middenopbouw speelt de bal naar Positiewisseling in de opbouwrij. Dan stapt Serge Rink De verdediger naar voren komt het schot. En staat daar natuurlijk zoals altijd Jeffrey Groeneveld. Die ervaren keeper van Aalsmeer. Die niet gek te krijgen is door de schutters uit de tweede lijn van ENO. Altijd blijft hij rustig. En is bovendien in de tegenaanval met zijn snelle uitworp. Altijd zeer nauwkeurig is hij heel belangrijk voor dit Aalsmeer. Dat in de tweede periode van de eerste helft toch duidelijk het betere van het spel heeft. En nu in de laatste minuut van de eerste helft het bal bezit Met Obbens op de middenopbouw. Speelt naar Van Dam. Die zich zo goed heeft ontwikkeld. Een van de jonge talenten van Aalsmeer. Dan weer terug naar Obbens Tempo gaat als bij Aalsmeer omhoog. Opnieuw Obens. Het sprongschot. Dan van Van Dam. Nee hij dreigt. Speelt de bal naar de hoek. Naar Boomhouwer. Dan weer terug naar Kastien. Ook zo'n schutter die zich snel en goed ontwikkeld heeft. Overtreding aan de kant van ENO. Dat is dan Kuik geweest. De handen omhoog in de verdediging van ENO. Dan weer een sprongschot. De bal gaat op de paal. ENO moet dan de bal oprapen. Dat lukt. Spel mag doorgaan. En Huizing gaat dan meters maken. Erik Huizing snelt op het doel af van Aalsmeer. Dan weer een flinke overtreding van Garcia van Dijk. Natuurlijk wordt er heel veel strijd geleverd. Wordt er veel overtredingen gemaakt aan beide kanten. De scheidsrechters hebben ook al vijf tijdstraffen moeten uitdelen. En dan is het toch nog weer een Time-out aan de kant van ENO. Ik dacht dat Arthur Langendijk hem niet meer zou opnemen. Maar er komt nog een time-out. Waarschijnlijk wordt de ruststand van deze wedstrijd 14-11. Met nog 20 seconden te gaan in deze eerste helft. Leidt dus als meer 14-11. full of rain And you hide Because the world ain't right Know that your cold and hurt and soul is never alone Don't way. De drie J's met Never Alone. Misschien dat ze volgende week zaterdagavond in de finale staan van het Songfestival. Maar ja, dan moeten ze eerst die finale nog halen. Uh, de finale van het seizoen in Italië, Bas Diggler. Ja, nou, dat zeg je nou, maar het is 0-0, Roma, Milan, 37 minuten gespeeld. Maar ik zit niet naar een ploeg te kijken die het uitstraalt dat ze vandaag kampioen kunnen worden van Italië, AC Milan. Want ze pakken er eigenlijk niet zoveel van. Via Boateng kregen ze in de negende minuut een kansje. Dat was een schot over het doel op aangeven van Seedorf. Maar daar is het echt bij gebleven. Over het handje vol met kansen dat Roma gehad heeft. Heb ik u al verteld. Er kan er eentje bij ook. Rosie de invaller. Schoot zo even uit een wat ongelukkige hoek. Met zijn verkeerde been ook. In de handen van Abiati. Dat zag er kortom aardig uit. Maar Roma heeft toch in ieder geval drie, vier flinke mogelijkheden gekregen. Met één echte reuze kans voor Fusinic na een kwartier. Maar ook allemaal niet erin. We hebben een gemene overtreding, geniepige overtreding van Mark van Bommel gezien. Goh, dat doet hij anders nooit. Die uh, even op de Achillespezen van achteren ging staan van Totti. Die we ook wel kennen als eentje die nog wel theater maakt. Maar de herhaling wees uit dat Totti echt recht van spreken had. En echt van Van Bommel gewoon de schot kreeg. Terwijl nu Cedo de bal heeft. En uh, kan Pasen. Ibrahimovic, daar komt al de kans. Maar Ibrahimovic schiet de bal naast via Juan. Die we nog kennen van het Braziliaanse nationale elftal. centrale verdediger. ...van uh, AS Roma omdat Ibrahimovic, en dat is eigenlijk niet des Ibrahimovic... ...net een fractie te veel tijd nodig heeft om de bal meteen mee te kunnen nemen. Hoekschop het gevolg die wordt dan door Milan nu genomen. En Gattuso heeft de bal gekregen. Die krijgt hij van Robinho, die dan vervolgens de bal weer terug wil van Gattuso. Maar zo gretig is dat hij over een tegenstander heen duikt. En daarmee een uh, vrije schop voor Roma gaat er komen als uh, Simplicio het slachtoffer weer overend gekrabbeld is... En weet dat hij een vrij schot mag gaan nemen. Nee, Milan valt echt nog niet mee in het eerste deel van deze wedstrijd. Roma is wat gevaarlijker. Roma is wat sterker. Maar het is zes minuten voor Rus nog 0-0. En zo lijkt het seizoen helemaal te mislukken. En zo kun je in een week tijd twee grote prijzen pakken. We hebben het over Ajax. Morgen finalist in de strijd om de KNVB-beker... en volgende week mogelijk nog het landskampioenschap. In beide wedstrijden is FC Twente de tegenstander. En die houtkamp sprak met de coach... die halverwege het seizoen aan de macht kwam, Frank de Boer. Ook voor hem moet het een vreemd seizoen zijn geweest. Ja, wij, op een gegeven moment hebben we onze doelen natuurlijk een beetje verplaatst naar de tweede plek. Omdat uh, dat het misschien het meest realistisch was. Natuurlijk uh, hou je in achterhoofd natuurlijk dat uh, je concurrenten ook kunnen punten morsen. Maar als dat ze het allebei hebben gedaan natuurlijk, dat uh, was natuurlijk een reuze meevallen. En wij moesten gefocust zijn om uh, de tweede plek uh, te behouden. Nou, op dit moment ziet dat er goed uit, maar je kan ook overal nog naast... Uh, ja. Maar goed, daar was je al bijna een beetje van uit gegaan. Nou, tweede plek natuurlijk niet, maar uh, wel zeg maar de eerste plek in eerste instantie. Nou, dat is dus niet gebleken. En nu hebben wij gelukkig alles in eigen hand. Hoe is het met de blessures? Goed. Uh, Monier heeft nog uh, te veel last van zijn hamstring en gaan er ook helemaal geen risico uh, meenemen. Dus die zal er waarschijnlijk hoogwaarschijnlijk niet bij zijn. Dan uh, ja, het is de meest gestelde vraag natuurlijk, maar die bekerfinale, het belang daarvan. Een beker blijft een beker. Het blijft een beker, maar uh, een dubbel is natuurlijk hartstikke mooi om te winnen. Ik heb het één keer meegemaakt, dus uh, laten we hopen dat het uh, kan gaan gebeuren. Iets heel anders. Preudom, daar heb je wel tegen gespeeld. Kun je het nog herinneren? Uh, volgens mij uh, het WK... Uh, ja. WK 94 volgens mij, ja. Ja. Kun je er niet zoveel meer van herinneren? Hij speelde een wereldwedstrijd. Ja, we 1-0 verloren volgens mij. Ja. Door die bal vanuit uit een corner volgens mij een kluts. Dat die, ik weet niet voor die, wie de voeten kwam, maar op de lijn stond volgens mij Wouters. En die deed het eigenlijk met zijn verkeerde been. Dat keken ja. ik me wel heel goed erin. En dat het bloedheet was. En hij haalde echt alles eruit wat er maar uit te halen viel. Ja, nou, gelukkig staat hij niet op de goal. <laughs> Uh, die derde ster die is zo belangrijk. Ik hoor het van bijna alle supporters. Die hebben het alleen maar over die derde ster. Wat merk je zelf daarvan, van de supporters? Nou, we hadden laatst een, uh, dat project Streetwise... wat wij uh, met de foundation, I foundation doen. Ja, en dan merk je gewoon als je dan in, in de binnenstad komt. Dat, ja, ze hebben het er alleen maar over. En, ja, het leeft zo enorm bij de supporters. Maar ook iedereen, uh, op de club ook... Ja, dat is het ultieme om uh, uiteindelijk toch die derde sterren uh, na zeven jaar is lang natuurlijk op te wachten. En uh, wat je natuurlijk verwacht als een club dat het al lang al binnen is. Maar het is dus nog steeds niet binnen. En uh, laten we hopen dat het uiteindelijk voor deze trouwe supporters gebeurt. Het zou de minst verwachte kampioenschap zijn. Ja, uiteindelijk wel denk ik. dat je uh, zo'n halverwege seizoen kijkt, dan was er misschien uh, minder hoop op geweest. Ja, nu uh, nogmaals heb je alles in eigen handen. En laten we uh, ja, nogmaals... Uh... Hopen voor de supporters dat het lukt. Tot slot, want we hebben het nu alweer over het landskampioenschap, die bekerwedstrijd. Wat voor wedstrijd verwacht je? Nou, een fantastische sfeer zoals dat altijd is in de cab. Ik denk twee fantastische supporterskernen die heel veel lawaai zullen maken en het team zullen steunen. Ja, ik denk een fantastische groep dit weer. Dat is alles ingrediënt om een fantastische wedstrijd te spelen. Ga je Anita op zetten? Nee Nee, maar Ruiz die gaat toch alleen maar van zijn plaats af. Dus misschien loopt hij wel tegen Anita. Ook. Dubbel zou wel echt onwaarschijnlijk zijn. Ja, dat, dat is een droom. En uh, laten we hopen dat uh, uiteindelijk op 15 mei, uh, op mijn verjaardag, uh, het mooiste cadeau komt. Tengo el alma, yo ik heb perdí la ik heb casi kamer, hasta mi cama. Come on, come on, come on, baby, ik heb een te digo con disimulo que tengo la camisa negra y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 I'm was dat. Laten we eens dus kijken bij Bas Tichler naar de slotfase van uh, AS Roma tegen AC Milan. Tweede minuut van de extra tijd. 0-0 nog altijd de stand. Nou is het voor Milan alle hens aan dek, omdat Roma nog een hoekschot mag gaan nemen. En Roma sowieso dit seizoen erg goed is in scoren in de extra tijd. Overigens liever nog in de 93ste of de 94ste minuut. Dat deden ze al tien keer dit seizoen. Merkwaardig feit. Nu met de hoekschop kort genomen. Totti kan de bal dan, als hij hem terugkrijgt, alsnog gaan voorzetten. Dan wordt hij door Milan weggekopt. Maar de ploeg houdt helemaal niemand voorin. in. spurt nu als eerste richting de middenlijn. Waar Riese de bal weer de andere kant op kopt. En dan opent Roma opnieuw met een bal naar Totti, die hem aardig aanneemt en de voorzet geeft. En dan kan Milan nog aan de noodrem trekken wou ik zeggen, via Abiati. Op het moment dat Simplicio dreigt via een hele moeilijke hoek nog in balbezit te komen. Maar is de doelman van Milan uiteindelijk uh, toch op tijd zijn doel uit om daar de bal te kunnen opvangen. Het is dan het laatste moment van deze eerste helft geweest waarin, ja, eerlijk is eerlijk, Milan toch een beetje tegen is gevallen. Eigenlijk aanvallend helemaal niets heeft laten zien. Via Ibrahimovic. En Robinho verwacht je toch het een en ander te krijgen. Maar we kregen eigenlijk helemaal niets. Pato zit al op de bank. Dat is wel een troef die uh, na zijn blessure misschien in de tweede helft nog kan komen. Maar uh, voorlopig valt Milan tegen. Staat het 0-0 in Rome. Maar daar moet je dus nogmaals bij zeggen. 0-0 is voor Milan gewoon genoeg om vanavond kampioen te worden. Aalsmeer, ENO, het van de Maden. Beginfase tweede helft. 2,5 Twee minuut zijn we bezig. Een doelpunt van als meer. Altijd belangrijk natuurlijk. In het begin van de tweede helft. Wie komt het best uit de kleedkamer? Remco van Dam maakt een fraaie treffer voor Aalsmeer. Het is al de tweede van de thuisploeg in de tweede helft. Zo staat het op dit moment 16-12. Vier doelpunten verschil dus in het voordeel van Aalsmeer. Dat met hangen en burgen de play-offs bereikte. Maar nu draait het als een tierenlier bij de ploeg van René Romein. Nu 1-0 weer in balbezit. Met Erik Huizing, de speler die het moet bedenken. Maar de hoeken weinig wist te vinden in de eerste helft. Ook de cirkel. Leon van Schies zat vast. Want Aalsmeer verdedigt ijzersterk. Dat is toch wel een belangrijk kenmerk van de ploeg van René Romein. Die ijzersterke dekking die weinig weggeeft. Heel gesloten staat. En nu een prima schot uit de tweede lijn. Van een meter of tien over de dekking heen geschoten. Geen kans voor Jeffrey Groeneveld dit keer. En een doelpunt dus voor ENO. En zo wordt het 16 13 kan er natuurlijk van alles nog gaan gebeuren in de tweede helft. Maar voorlopig leidt als meer 16-13 dus. Het is morgen niet voor het eerst dat Ajax en FC Twente elkaar ontmoeten... in de finale van de strijd om de KNVB-beker. Maar de laatste keer dat het gebeurde is al enige tijd geleden. 32 jaar om precies te zijn. En opmerkelijk genoeg werd in dat seizoen ook de competitie besloten... met het duel tussen beide teams. Het grote verschil was dat Ajax toen al het kampioenschap op zak had... waardoor het 8-1 werd voor de Amsterdammers. Floris van Hoorn zocht twee spelers van toen op... om, die bekerfinale, om op die bekerfinale terug te kijken. Dick Groenaken stond in het veld voor Ajax... en Heinie Otto, de Amsterdammer, was toen in dienst van FC Twente. Heinie Otto ras Amsterdammer, maar 1979... spelend in het shirt van FC Twente... 1978, 1979. Wat was dat voor seizoen voor FC Twente? Uh, een wisselvallig seizoen. We hadden, uh, laat ik zo zeggen, heel veel nieuwe jongens. Ik ben dat was mijn eerste jaar, ik kwam van FC Amsterdam en toen ging ik naar Twente. En uh, ja, dat vond ik voor mezelf een heel moeilijk jaar. Vooral het eerste half jaar was, uh, was wennen. En ja, we bereikten wel uh, via PSV, via AZ bereikten we de, de finale van de knvb beker. Dus dat is, uh, voor ons was het toen uh, een van de hoogtepunten in het seizoen. Hè. Met Ajax winnaar van de dubbel in 1979. In de finale tegen FC Twente. De laatste keer dat Ajax en Twente tegenover elkaar in een bekerfinale stonden. Wat weet je nog van die wedstrijd? In ieder geval dat we hem wonnen. Daar, daar weet ik wel zeker van. Want die prijzen die je hebt gewonnen, die hou je altijd wel bij. Uh, over de wedstrijd, ja, dat ik wel in de tweede finale wel scoorde. Dat weet ik nog wel, want die beelden komen nog wel eens voorbij. Maar hoe de eerste wedstrijd is afgelopen, ja, uiteindelijk hoorde ik 1-1. En hoe de score is verlopen, wist ik dus niet. Bos. Weer, ja, Bos, weer zeer veel ruimte bij Ajax achterin. Ja, Bos, nu zelf zal hij waarschijnlijk willen. Daar is het, het, daar is het doelpunt al. Ik wou zeggen, daar staat Toren, maar dat was niet meer van belang. Want Meutstegen glijdt die bal zelf al in het doel. Wat was het voor Ajax in die tijd? Uh, na de succesvolle jaren van de begin jaren 70 uh, was het ook weer een succesje. We pakten ook uh, de dubbel. En dat hadden IJs op dat moment ook uh, hard nodig. En uh, na de Europa Cup succes, van de jaren 70 tot 73. Daarnaast zijn we wel een keer kampioen geworden, maar nog niet een, een dubbel uh, gehad. En dat, was, uh, een, uh, ja, dat kwam heel goed uit op dat moment. De eerste wedstrijd... Uh... Die werd gespeeld uh, op 15 mei, als goed heb. En uh, na de spelers kwam 1 0 voor. Ik geloof dat we toen, uh, werd het 1-1 met verlenging. En toen was het eigenlijk, ik denk dat dat de laatste bekerfinale was... Wie, uh, waar een replay uh, voor gespeeld moest worden. Ik dacht dat we toen, uh, ja, de betere... Of, of eigenlijk als je terugkijkt over die twee wedstrijden... dan we toen we meer kans om die wedstrijd te winnen... de eerste wedstrijd dan, dan de tweede. Maar het was jammer genoeg dus dat we 1-1 speelden... en uh, dus niet de beker in de was. Dan een 1 in de stip. Nou, daar waren ze dan, Larbi en Arnezen in de 42e minuut van de eerste helft. Van Gerven pakt een voet van Arnezen. Clark gaat straks van 11 meter schieten. Je zei, het was mijn eerste seizoen bij FC Twente. Ja. Hoe was dat seizoen? Uh, als ik voor mezelf terugkrijg was het... Uh, ik heb er drie jaar gespeeld en een fantastische tijd gehad. Uh, mensen waren heel, heel hartelijk, heel warm. Uh, als ik terug heb, ik, uh, het eerste seizoen vond ik voor mezelf niet denderond. Want de laatste twee seizoenen vond ik wel... Dan heb ik dus ook een, een transfer overgehouden naar, naar Engeland, naar Maar het eerste jaar was voor mij heel moeilijk, omdat ja, je komt uit de Jordaan. Je gaat uh, samenwonen. Uh, en dat, dat was allemaal heel nieuw natuurlijk, een nieuwe club. En de laatste, de, de tweede en derde jaar waren voor mij een echt uh, fantastische jaren. Het, het moeilijke moment is dat voor André van Gerven, hij weet dat een strafschop terecht kwam. Niels Overweg heeft nog een verhaaltje afgestoken ten opzichte van Ray Clark. Clark nu van de dag... De 11 meter slip. En het is 1-1. Reklaak. Hey nou, dat was ook een, een, een speler die kwam van uh, Sparta. Met uh, Cor Brom kwam die mee. Samengelopen met Wim Meuts tegen. Dus die hadden ze gehaald als een echte Engelse spits. Hij uh, scoorde dat jaar volgens mij een goal. Of 16-17 staat er nog een beetje bij. Waarvan geloof ik 7-8 goals uit strafschop was. Dus hij was dan een specialist in de strafschoppen. Maar. Uh, ja, we hebben natuurlijk de periode Ruud Geels gehad. En na Geels kwam eigenlijk Ray Clark. En uh, we zochten wel een spits die eigenlijk bij Ajax paste. En uh, dit was dan de Engelse spits. Maar die wel heel goed uh, wist uh, waar hij moest staan. Goedenavond, dames en heren, ook vanuit het VN stadion. Voor de replay, zoals gezegd, van die bekerfinale tussen Twente en Ajax. Dan komt er een de... tweede wedstrijd. Uh, Je zegt de... al, we hadden de betere kansen. We waren eigenlijk de betere ploeg. Knakte dan iets... Nee, er knakte niet iets. Uh, dat, dat was voor ons, tenminste wat, wat ik hoorde toen verrasseld, vooral de datum, was voor mij heel bijzonder. Omdat uh, ik een dag van tevoren, voor de Beekje van al ging trouwen. Dus het was voor mij een, een heel bijzondere week eigenlijk. Dat maanden van tevoren uh, ga je dus plannen in het werk stellen om, om te gaan trouwen. En uh, ja, niemand uit het rekening gaan met een replay of eventueel met een datum. Dus je plant uh, je trouwdag op uh, 28 mei, op maandag. En uh, 15 mei naar de, na de verlenging hoor je in een, dus dat, uh, de replay op, op dinsdag 29 mei gespeeld. Dus dat kwam nogal uh, heel ongelukkig uit eigenlijk. Hoe ging die replay? Nou, toen was ijs uh, de betere ploeg. Dat uh, was 3-0. Ik dacht dat Simon toen scoorde. Ik dacht Dikkie Schoenhaker ook. Dus waren, die tweede wedstrijd waren we, waren we eigenlijk nou, kansloos, wil ik niet zeggen. Maar het was, was eigenlijk de betere ploeg. Zelling aan de bal aan de rechterkant. Maar ik moet nu weer opnieuw langs van En ze staan nu stil. Nu gaat hij binnendoor en dat lukt. Maar speelt hem weer af op taanmaat. En die speelt nu aan de rechterkant. vlakbij het van Twente naar Arnees. Die geeft voor. Een korte voorzet naar Schoenhaker. Koko! Ja hoor, een schitterende om de kool. Uitstekend van Dick Schoenhaken. De derde treffer werd gemaakt uh, uit de kopbal door jezelf. Wat weet je nog van dat doelpunt? Nou, ik heb hem zo vaak gezien. Ja, hij staat op de lijsten van allemaal uh, kopcalls van mij. Want uh, ik, was, ik stond een beetje bekend uh, als een kopper. En de meeste calls die ik ook gemaakt heb, is ook vaak met het hoofd gebeurd. Dus uh, ja, wat me bijstaat, dat het, uh, was een specialiteit van mij. En uh, zodoende kan ik die calls wel uh, herinneren. Maar dit was wel heel laag? Ja, hij ging uh, over de grond helemaal, ja. ja met de voeten wel, kon er niet bij komen, dus dan uh, duik ik maar. Met alle gevolgen van dien. Het had ook allemaal verkeerd af kunnen lopen. Maar uh, ja, ik keek de letter daar niet zo op. Ik ging er gewoon voor. Ruud Krol ontvangt zojuist uit de handen van Prins Klaus de KNVB-beker. deksel op het hoofd van Frank Aeneesje, zo te zien. Jan Herbrecht, die deelt de plakken uit. Het langskomen. en Lerby... We zitten nu op het trainingscentrum van Ajax, de toekomst. Je hebt ook een trainingspak van Ajax aan. Wat voor gevoel heb je nu bij deze finale tussen Ajax en Twente? Ja, net wat je al zegt. Je bent nu dus uh, bij Ajax en uh, daar, daar zit ik nu al 18 jaar. Dus uh, ja, je gevoel gaat gewoon uh, dat, we, dat we zondag uh, ja, eerst de, de bekerfinale moeten winnen. Of willen winnen eigenlijk. Want ik denk dat je elke prijs die tegenkomt moet je willen pakken. Maar als je kijkt ook alweer een week verder, dan krijg je ook weer Twente. En uh, ja, het landskampioenschap is iets waar uh, ja, eigenlijk de hele de club, maar ook, uh, ook heel Amsterdam, uh, naar snakt om, uh, om eindelijk weer eens met die schalen in de lucht te staan. Zit er nog een stukje Twente in je hart? Nou, ik ga altijd met een goed gevoel, een uh, goed gevoel heb ik als ik bij Twente, je kijkt altijd naar de clubs waar je gespeeld hebt, dat is een Twente en een HG dat zijn altijd de eerste clubs waar ik naar kijk qua uitslagen, dus ik heb gewoon een, uh, ik heb nog goede contact in uh, Eenschede, dus ik, als ik daar uh, terugkom of terugkijk heb ik altijd een warm gevoel bij FC Twente. Ja. Wat voor invloed heeft de bekerfinale straks op uh, die beslissende competitiewedstrijd? Nou, ik, ik denk dat het uh, wel in, in de achterhoofden meespeelt. Hè. Dus weet, weet je, soms al lees nu een klein beetje van uh, zondag, uh, ja, iedereen wil die prijs pakken. Maar is, je kijkt toch een week verder. Uh, het, het zal ook te maken hebben met, met geel en rode, of, uh, de rode kaart. Hè. Dus ben uh, je meteen eigenlijk voor de eerste honderd. Dat zijn allemaal dingen die toch een beetje meegespeeld in het achterhoofd. Het kan ongelukkig uitpakken. In verband met misschien Schorsingen. Of dat kan. Of met een blessure dat je dus net die laatste wedstrijd gaat missen. En dat zou wel heel erg jammer zijn voor de wedstrijd AX Twente voor de competitie. Ja, en wat wil je? Ajax die, die wil volledig voor het landstitel gaan. En ik denk dat Ajax niet zou zeggen van we geven jullie de beker en geven ons de landstitel. Ik denk niet dat het zo werkt. Een bijdrage met Dick Schoenaker en Heini Otto. Nu allebei in functie bij Ajax over de bekerfinale van 1979. Shake out the dust. Put it all behind you. Get in and drive into the sun. Shake off the dust. We don't need a reason. Get in and drive. It's time for having fun. Zip the bags up. Drop the top down, we got Springsteen on the radio Turn it up, turn it up, now here we go Searching for a dream Over the horizon We've already found it Right here time. drop the tub down we've got springsteen on the radio turn it up turn it up here we go toon om mee af te sluiten. Nothing to lose van Moon Rush. Aalsmeer, ENO. En de winnaar gaat uh, wellicht door. Maar de verliezer kan het schudden, Richard. Ja, zo is het. En het is spannend hoor. Nog steeds in Sporthal Bloemhof. Een doelpunt nu weer van Aalsmeer. Garcia van Dijk. Ook al zo'n ervaren speler die in 2004... Landskampioen werd met Aalsmeer in 2009 overigens ook. Hij loopt al heel wat jaartjes mee in deze ploeg. En 25-20 nu een verschil van vijf doelpunten in het voordeel van de ploeg van René Romijn Die rustig achterover is gaan zitten. Ziet dat het goed gaat met zijn ploeg. Een goede mix van ervaring met Serge Rink, De keeper Jeffrey Groeneveld, maar ook veel jong talent. Jimmy Castien, Remco van Dam, Luc Obbens die nu weer in het midden speelt. Het ziet er allemaal goed en fris uit. Conditioneel ook zeer sterk en alsmeer nu het bal bezit. Bal gaat naar de hoek dan prachtig naar binnen getrokken door Boomhouwer, Robin Boomhouwer en op het juiste moment geschoten. Keeper geen kans, lang gewacht en het hoekje uitgezocht. 26-20 en dan lijkt het er toch op dat alsmeer deze belangrijke wedstrijd thuis tegen Eno gaat winnen. ENO dat een rode kaart heeft gekregen in de persoon van uh, Leon van Schie. Drie keer een twee minuten tijdstraf. En hij dus niet meer van de partij bij ENO. ENO dat het heel erg moeilijk heeft in deze fase van de wedstrijd. Erg leunt op Erik Huizing. De speler in het midden die de.. De lijnen een beetje moet uitzetten, maar de hoeken moeilijk weet te vinden. Nu Leon van Schier niet meer bij is op de cirkel, ook daar moeilijk een aanspeelpunt kan vinden. En zo worstelt ENO, vecht het wel, is er veel enthousiasme in de ploeg. Maar houdt het niet over als je kijkt naar de pure kwaliteit. Nu een vrije worp op de stippellijn, de bal genomen. Erik Huizing nu naar Kuik. Op het midden die al zeven keer heeft gescoord in deze wedstrijd voor ENO. Kuik nu naar de rechterkant. Het tempo moet omhoog gaan, maar dat gebeurt niet. Bij ENO dat wordt goed verdedigd door Aalsmeer. Kuik dan weer de bal naar de rechterkant. Seurensen, de hoekspeler. Ook hij komt in het stuk nauwelijks voor bij ENO. En dan weer heel goed de bal onderschept door Robin Boomhouwer. De man die net scoorde. En dus is het weer balverlies voor ENO. Halverwege de tweede helft leidt. Aalsmeer, dus Riant, 26-20. Het houdt heel Nederland bezig. Nou ja, een groot deel ervan. De bekerfinale en de ontknoping van de Eredivisie. Ajax of FC Twente? Bij de tukkers lijkt alles de laatste seizoenen te lukken. Ronald van der Geer praat erover met de aanvoerder van Twente, Peter Wisschoff. Je jezelf hier zelf nog wel eens in je arm. Dat je denkt, wat maak ik eigenlijk toch een fantastische tijd door. Eerst word ik kampioen, dan speel ik Champions League, dan mag ik in Oranje spelen. En nou weer deze ontknoping. Ja, het uh, blijft maar door aan. Ja, uh, vorig jaar had ik uh, niet gedacht dat ik... Uh, ja, het zou kunnen evenaren wat we wat voorstelend bereikt hadden. En, en, ja, nu sta je nog met nog twee weken te gaan, sta je in de bekerfinale. En uh, kan je het kampioenschap nog winnen. Plus dat we natuurlijk in Europa ook nog een hele mooie tour hebben meegemaakt. Dus ja, wat ik ook wel zeggen, je kan je af en toe wel eens een keer in de arm knijpen. Wat, wat er allemaal gebeurt. Maar ja, aan de andere kant zeg ik ook, ja, je werkt er wel naartoe. Hè? Een bepaalde, je, je gaat van wedstrijd naar wedstrijd en, en op een bepaald moment groei je daar wel een beetje in. Dus ja... De, dat hebben we zelf verdiend als proekzijnde. Als het uh, geeft wel aan welke groei de club in korte tijd heeft, heeft doorgemaakt. Hè? Misschien zag je dat wel het meest bij het bereiken van de halve finale. Drie jaar geleden hadden jullie de tent afgebroken. Nu was het timide. Ja, we gaan naar de finale. Ja, dat, dat klopt wel een beetje. Dat, uh, dat sfeertje, dat, dat merk ik ook wel een beetje. Uh, ja, we zijn steeds gretiger geworden om echt prijzen te winnen. En een halve finale of finale plek is, is geen prijs meer. En we willen echt heel graag die prijs winnen. En ja, als je dan, dan wint, dan kan je echt uitbundig worden. Maar ja, je merkt gewoon aan Twente dat ze wat dat betreft wel stappen maken. Ik heb bij NSC natuurlijk een hele periode gezeten. Ja, als je dan een keer een wedstrijd won, een moeilijke wedstrijd won, dan, dan was het feest. En, en hier is dat gewoon ja, snel weer doorgaan. Natuurlijk ben je wel blij. natuurlijk hebben we eens dus een keer uh, in de kledingkamer zitten. Lekker jongens. Maar ja, het is wel weer vrij snel uh, de orde van de dag weer doorgaan. Omdat het uh, vaak na drie dagen weer een wedstrijd is. En dat is wel een groei die Twente heeft doorgemaakt, ja. als zeg je altijd bekerwedstrijden, bekerfinale, dat is een wedstrijd op zich. Dat is nu niet zo. Want die wedstrijd van nu staat in combinatie met die andere. Hoe je ook went ja. verkeerd. Ja, dat klopt. Net wat je zegt. Je kan wel zeggen, nou, dat heeft niks te maken met de volgende wedstrijd. Ja, dat is gewoon niet zo. Je krijgt in twee weken tijd dezelfde tegenstander. Je speelt voor de beker en de competitie, Maar ik denk dat wij wel echt uh, als Twente zijnde, kunnen wij wel goed onderscheid maken. En gaan we echt eerst uh, vol voor de beker. En daarna gaan we pas wel echt wel weer verder kijken naar de volgende wedstrijd. Dat is misschien ook het meest verstandige. Want er is ook zoiets als een doemscenario dat je met lege handen kunt staan. Dan moet je eigenlijk, wil je een prijs hebben, gewoon vol voor die beker gaan. Ja, daarom. Ik bedoel, er zijn twee prijzen en je wil graag een prijs winnen. En de beker is natuurlijk een hele mooie prijs. En je hebt ook een week ertussen, dus, ja, dus ik zie ook geen reden om te zeggen... Van, we moeten ons sparen, we moeten anders gaan doen dat we anders doen. Het is gewoon echt de finale, er gaan 20.000 man mee, denk ik, uit, uit Enschede. Dus ja, ook al alleen voor de supporters zou je een fantastische wedstrijd willen maken... en zou je een prijs willen winnen. Wat vind jij zelf eigenlijk het belangrijkste? Is dat toch gewoon het kampioenschap? Nou, op dit moment de beker, omdat dat de eerste wedstrijd is. Kijk... Ga je ze naast elkaar leggen en moet je dan een keus maken? Wat wel eens gevraagd wordt. Ja, tuurlijk is het dan het kampioenschap. Hè? Daar ben je 34 wedstrijden mee bezig. Dat, uh, dat geeft Champions League uh, voetbal. Dat is voor de club financieel natuurlijk aantrekkelijk als je dan doorkijkt. Dus, ja... Dat is uiteindelijk uh, de prijs met de meeste waarde voor, uh, voor de club en, en ook voor, uh, voor de spelers bij bij Champions League speel. Ja, op dit moment is gewoon de beker de eerste wedstrijd en dan, denk, dan zeg ik, dan is de beker het belangrijkste. Je hey, hebt die, uh, die, dat beker replicaatje nee, en die... die rode of witte badjas nog niet, hè? wel die verliezers badjas. Ja, die heb ik wel. Dus, uh, nou ja, het is een beetje, een beetje vreemd, uh, maar ze vroegen in het begin van het seizoen, uh, ja, wat zou je graag nog een keer... Uh... Bereiken dit seizoen. Ik, zeg, nou, ik wil graag de beker winnen, want die heb ik nog niet. Nou ja, nu, uh, nu hebben we de kans. En zo zijn er zijn nog een aantal jongens die dat gezegd hebben. Dat is wel grappig eigenlijk. Dus, uh, ja, we hebben nu de kans, dus dan mogen we dat niet laten lopen. Is er nog zoiets als psychologische oorlogsvoering? Ik bedoel, Theo Jansen maakt zich er een beetje schuldig aan. zegt, uh, ja, Ajax en PSV spelen als een drol en wij zijn het meest constant. Is, is, is daar nog zoiets? Nou, ja, weet je, is er, vorig jaar natuurlijk Ajax dat heel erg geprobeerd om, om de druk uh, te vergroten op ons... Maar... Ja, dat is uiteindelijk niet gelukt. Ik denk, uh, ja, ik denk, ik ben niet zo van die spelletjes. Uh, wij zijn beter en wij zijn dat. En uh, Ajax heeft moeite met de druk. We moet, je moet het gewoon zelf laten zien op het veld. En als wij gewoon heel scherp zijn en, en onze beste wedstrijd spelen, dan, dan zijn wij in staat om Ajax te winnen. Uh, we zitten in de 88ste minuut. Het is 1-1. En dan glipt hij er ineens door, zegt die Sim de Jong. Rechtstreeks richting Bosker. En jij bent nog wel in de buurt. Ja. Wat doe je in de bekerfinale? Nou, ik, heb, ik, ik, ik zou hem gewoon op het moment als ik hem neer kan halen, zou ik hem neerhalen. En, uh, want ik denk dat je wedstrijd niet in moet gaan van uh, ik wil geen kaart pakken, ik wil geen rode kaart pakken. Plus dat ik uh, denk dat ons, ons team en ons collectief zo sterk is dat er, dat er wel weer een ander staat die week erop. Dus ja, ik zie dat toch anders misschien als... Uh... Als, als Jan van Tongen, want die zei het volgens mij dat hij hem uh, dan uh, ja, op zijn keeper vertrouwt. En natuurlijk in de wedstrijd, als het begin van de wedstrijd is, dan moet je op je keeper vertrouwen. Want, uh, maar als het in de laatste minuut is en uh, dan kan je de bekerwinst bezorgen, ja, dan, dan zal het moeten, denk ik. Want ik ga een wedstrijd uh, in om te winnen en ik ga niet rekening houden met, met de volgende wedstrijd. Peter Wischoff van FC Twente in gesprek met Ronald van der Geer. Bas Tegeler kijkt naar de tweede helft van Roma tegen Milan. Is die leuker? Nou, Milan is wel uh, beter en Milan is wat wakker geworden. Het is 0-0 uh, nog altijd, 50 minuten op de klok. En er is gewisseld ook Gattuso naar de kant en Ambrosini in het elftal gekomen bij Milan. Waar Van Bommel en Seedorf nog altijd staan. Van Bommel die nog altijd formeel niet rond is met Milan voor het volgende seizoen. Nog altijd niks gehoord heeft zelfs van de club. Maar iedereen gaat er eigenlijk gek nog toch vanuit dat hij na de zes maanden die hij hier nu heeft doorgebracht... Dat ze de beide partijen zo blij met elkaar zijn dat dat voor volgend seizoen toch wel weer goed gaat komen. Wie weet, dat is iets om in de gaten te houden de komende weken, dagen misschien wel, want uh, het kan snel gaan. Maar wakker dus, Milan zei ik, Robinho schoot al na 38 seconden in de tweede helft op de paal. Na goed voorbereidend werk aan de rechterkant, kreeg de bal randstrafs op gebied, even naar binnen draaien. En dan zo'n de bal om de keeper heen, die kwam daar met geen mogelijkheid meer bij, maar de bal op de paal. En even later, een minuut later, zelfs Ambrosini, de invaller. Na een uh, vrije schop vanaf de rechterkant kreeg hij de bal op een meter of zeven van het doel. Schoot ineens, maar raakte een van de spelers. Tenminste, de bal raakte een van de tegenstanders en ging uiteindelijk naast. Dat betekent dat Roma twee keer goed is weggekomen in het uh, begin van deze tweede helft. 51 uh, minuten gespeeld nu. En Milan mag een ingooi gaan nemen via Seedorf. Terwijl zich er dus, uh, aan de zijkant nog eentje klaarmaakt, en dat lijkt met Borriello. Bij AS Roma, dat is ook een verhaal trouwens. Borriello die speelt dus bij AS Roma. Die wordt gehuurd van AC Milan, waar hij onder contract staat. Die maakte in de wedstrijd in Milaan, die Roma met 0-1 won, de enige goal. En het zou toch wat zijn als hij in deze wedstrijd opnieuw zou laten zien. Hij heeft toch gewoon ook 10 gemaakt door dit seizoen. Van, kijk eens Milan, jullie hadden me niet moeten laten gaan. Daar komt Milan, daar komt Ibrahimovic, die nog net bij de bal kan. Er is een redding nodig van de keeper. Ibrahimovic gaat liggen en hij krijgt geen strafschop. Maar het is al knap dat hij bij de bal komt, slaat dan Ibrahimovic. De bal lijkt namelijk te ver. Dan komt de, de doelman van Roma Doni zijn doel uit. En is Ibrahimovic met lange uitgestoken benen. Nog net op tijd om die bal daar langs te tikken. Dan komt hij helemaal aan de zijkant uit. De keeper zit daar ook nog met de handen aan. Dan komen de twee met elkaar in botsing. Dan gaat Ibrahimovic naar de grond. Maar daar kun je onmogelijk een strafschop voor geven. Want uh, ja, je moet toch op een gegeven moment als je als keeper naar de bal gaat... nog een keer ergens naartoe met de rest van je lichaam. Dat kan nog eenmaal niet anders. De keeper blijft er geblesseerd bij liggen ook. Ibrahimovic uh, staat op en zegt, nou, dat heb ik weer. Zeven minuten gespeeld in de tweede helft. 0-0, Roma, Milan. Heeft Aalsmeer de buiten al binnen, Richard van En dan, wat dan? Ja, ik denk het wel hoor. Het is 30-22. 7,5 minuten nog te spelen. Dus het lijkt erop dat Aalsmeer over ENO heen gaat. Dan op 13 punten gaat komen. Wat vaster op de tweede plaats. En dan lijkt het er toch wel op hoor dat Aalsmeer de finale gaat halen tegen Volendam. Ik zeg dat omdat Volendam op dit moment speelt tegen Quintus. Volendam leidt vrij riant. De andere wedstrijd is tussen Limburg Lions en Hurry Up. Ik heb begrepen dat de Limburgers daar leiden. Dan zouden ook uh, Limburg Lions dus op uh, 13 punten kunnen komen. Maar het doelsaldo van Aalsmeer is een uh, stuk beter. En Aalsmeer speelt uh, volgende week de laatste wedstrijd in de playoffs. Tegen hurry-up dat helemaal onderaan staat met slechts 2 punten. Dus Aalsmeer heeft het gewoon in eigen hand als ze deze wedstrijd winnend afsluiten tegen ENO. En daar uh, lijkt het gewoon op. 6,5 minuut nog in deze wedstrijd. Ik vind ENO als ik ze zo zie spelen dat ze mentaal geknakt zijn. Het geloof is een beetje weg. Nu weer een hele goede Goeie stop van Jeffrey Groeneveld. Hiervoor zorgt dat Aalsmeer gewoon op de 22 tegen treffers blijft. Het is 30-22 in het voordeel van Aalsmeer dat duidelijk de betere is. Eerder vanavond hoorden we dat Donkwe de Vrouw een waterpolenkampioen van Nederland is geworden. En de Roma tegen Milan, is nog steeds 0-0. Dat is wel genoeg om voor Milan om kampioen te worden. We gaan op naar het NOS Journaal met Marielle Hagman. Daarna nog een uurtje NOS langs de lijn. Tot zo. Op 1. Sport op Radio 1. Morgen om 2 uur, onder andere Formule 1 Autosport in Turkije. Vanaf 4 uur voorbeschouwingen en sfeerreportages vanuit Rotterdam. En om 6 uur de bekerfinale. Laagste politieze stof. Perfecte redding. Ajax 20. Voorzet. Ja, hij zit erin wat een slotfase van Roodse wedstrijd. NOS langs de lijn. Morgen van 2 tot 8. Radio 1.